Bosma heeft ook koningin Beatrix op de hoogte gebracht... van het verloop van het kamerdebat. Hij deed dat telefonisch. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker 15 mensen gedood. Twee mensen blieten zichzelf op bij een restaurant... tegenover het Nationale Theater. Het is een populaire plek waar veel journalisten en politici komen. Onder de doden zijn twee journalisten en een politieagent. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar verschillende media melden dat de islamitische terreurgroep... Al-Shabaab achter de aanslag zit.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 Het weer bewolkt en in het noorden wat lichte regen of motregen. Overdag ook overwegen bewolkt en ook dan in het noorden kans op regen. Het wordt maximaal 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. <totstuken> AWB verkeersinformatie één melding. De N7 Groningen richting Duitse grens. Die is tussen Groningen-Oosterpoort en Euvelgunnen dicht door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max.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 Welkom bij Nachtzuster en welkom in de herfst. Het is dus 21 september, dat betekent dat de zomer echt helemaal officieel voorbij is. En dat hebben we al lang gevoeld afgelopen week. Ik tenminste wel. Uh, het gaat niet over de herfst vannacht, tenzij jij daar heel erg behoefte aan hebt. Want het programma wordt door jou gemaakt. Het draait om vragen en antwoorden. Loop je al heel lang rond met een vraag? Of dacht je vandaag van, nou, hoe zou dat nou in elkaar steken? En kun je het zo 1, 2, 3 niet terugvinden of kan niemand je een antwoord geven, dan is dit je kans om het aan een luisterpubliek voor te leggen dat enorm is. Radio 1 luisterpubliek, allemaal wakker op deze donderdagnacht. En al je vragen kunnen beantwoord worden als je even belt naar 0800 1121. Of een mailtje stuurt naar nachtzuster Apenstaatje, omroepmax.nl of een twitterberichtje naar apenstaartje nachtzuster. Maar het leukste is als je even belt, want dan kunnen we elkaar spreken. 0800 1121.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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Doe maar met nachtzuster. Dat is nog eens een mooie plaat om dit programma mee te beginnen. 0800 1121 En dan belt Henny. Ja, dat schept toch verwachtingen, Henny. Nou, dat weet ik niet. Ik heb een vraag. Oh, nee. Ik denk ik heb Hennie Vriend aan de telefoon. Ja, dat klinkt anders. super. maar. was het maar waar, hè. Dus ik moet nou, je ik weet niet. Sommige dromen moet je gewoon niet... Uh, moet je nee, nooit in het nou, echt okay. meemaken. Nee. Oké, okay, dan. Laat maar. Nee, nee, nee je bent welkom. Een vraag. Ja. ja, ik heb... Uh, September, oktober, november en december. Is het Latijn, in het Italiaans of Latijns Zijn 7, 8, 9 en 10. En september is de maand 9 bij ons, oktober 10. Terwijl het qua getal 7 betekent. En 8. Dat correspondeert niet. He, ja, dat zeg je zo. Wat. Waar, waar komt dat nou vandaan? Ja. Dus september is 7, oktober is 8, november is 9. Terwijl het bij ons de 9. 10, 11 en 12 is. Ja, dat zou toch impliceren dat januari en februari er later bij zijn gekomen? Ja, dat vraag ik me af. Maar ik weet niet. Ik kan er geen enkel verbinding meer vinden met mijn baard, zoals eerste getal. Wat grappig. Ja, dat vraag ik me af. November, december, dat snap ik dan van die anderhalve lezen Latijn die ik ooit gehad heb. Uh... Ad ja, nove, deka, zo weet je dat. van ja, nove, negen. Nou ja, Novo, neven. nove Goh, wat, wat leuk, Henny. Ik vind het mooi, daar komt dan even zo'n vraag... waar natuurlijk dit hele programma voor bedoeld is. Ja, dat zeg ik. En nu kan ik nooit, nooit meer de datum schrijven zonder dat ik me dat afvraag... tenzij iemand even het antwoord doorgeeft. Dat heb ik zelf ook. Ja, nou, en dat kan via, uh, via 0800-1121. En Henny, heel even voor mij, acht minuten over twee. Ja. Waarom ben je wakker? Ja, dat heb ik zo. start voor, word ik wakker. En dan luister ik regelmatig naar dit programma. En dan moet je toch wat, hè? Ja, dan wel ik maar eventjes. Ja, nou ja, ik ben er blij mee. Ja, waarom uh, september, oktober, november, december? Wat dus in principe staat voor 7, 8, 9, 10. Ja. En dat zijn toch echt de 9e, de 10e, de 11e en de 12e maand. Precies. Wat een toestand. Nou, we gaan de kalender bespreken, Henny. Dankjewel. Ik wens je succes ermee. Ja, dat gaat lukken. <laughs> Dag. Oké, okay, hoor. Dag, Dag goeienacht. Nou, nog een Henny. Ja. Een, een vrouwelijke Henny. Ja. En wil ik hierna een vrouwelijke ernst? Oh. Ja, maar ik weet niet of dat de regel is. Nee. Uh, Henny, wat kan ik voor je betekenen? Nou, ik heb uh, vroeger geleerd... dat er verschil was tussen het woord werkloos en werkeloos. Oh. Het ene was vrijwillig en het andere was onvrijwillig. En het werd ook verschillend gebruikt. Dus dan nou vraag ik me dus af... ja, je hoort het nooit meer... Maar dat was een verschil, hoe zat dat nou? Echt waar? ja, maar. En, en, en wie is er dan vrijwillig werkloos? Ja, dat is nou juist mijn vraag waar ik me dus al ja. jaren mee bezig hou. Hoe zat dat? Is werkloos nou iemand zonder werk? Vrijwillig? Of is werkloos nou eh, iemand die ontslagen is? Maar er zit een verschil tussen. één letter en zijn twee verschillende betekenissen. Ik had er nog nooit van gehoord, Henny. Ja, ik wel. Ja, had je veel mensen in je omgeving die werkloos waren? Nee, maar dat heb ik ooit eens een keer geleerd op een cursus uh, Nederlandse taal. Maar ja, Echt? dat is 50 uh, <hijftig> jaar geleden. Dus dat, ja, er uh... zijn al 17 groene boekjes uh, heruitgegeven in de tussentijd. <laughs> maar ik weet, er is een verschil tussen. En ik vraag me nou al nou zeker al een jaar of twee af van hoe zat dat nou ook alweer? Wat was nou het een, wat was nou het ander? Nou, ik vind het wel een goede vraag, maar ik, ik hoop dat er iemand is die het ook herkent. Ja, Zal het, een... Nederland die cursus ja het moet haast een uh, taaltechnisch uh, inderdaad een ja, toestand zijn. Ja, is gaat veel tussen. Dan nou, heb ik verder helemaal uh, geen opleiding gehad. Dus zijn we zijn met veertien jaar geleden. maar dat zijn toch dingen van de Nederlandse cursus die me bijgebleven zijn. Maar wat was dat voor Nederlandse cursus? Want het is lang geleden. Hoe kwam je ertoe om... Uh omdat ik op een gegeven blik, ik was met 14 de huishouding ingekomen. En ik ben met 16 jaar op de kantoor terechtgekomen. Mm -hmm. Ja, dan moet je natuurlijk een type diploma halen en uh, Nederlandse les. Tenminste, oh, ja. Omdat het is even goed de uh, DT en weet ik veel wat. Daar ja, allemaal. is wel handig. Ja. En dat soort mm -hmm. dingen, ezelsbruggetjes leren en zo. Ja, ik heb er best wel uh, het een en ander van opgestoken. Ja, dat zegt dus dat is 50 jaar geleden. Dus. Ja, en die werkloosheid is, is blijven hangen. Ja, dat zijn dingen. Ja, net bepaalde uh, uitdrukkingen waarvan, de, waarvan ik dus nu nog weet waar dat vandaan komt. Bijvoorbeeld het woord uh, uitweiden. Zal ik nooit met een lange ijs reizen. Want... Dat zijn de schapen die de weiden uitgaan. Ach, wat goed zeg. Dus het is met EI. Dat soort dingetjes dat leerden wij. Ja, dat is wel een handige. Ja, dus ja. dat zijn toch dingen die zijn blijven hangen. Grappig. Net als met Duitse les hadden we die zonnen. En Dermona, ja, die, dat is vrouwelijk. Ja, zon is toch lekker warm vrouwelijk. Dat vergeet je dan ook nooit meer. Als we nog even doorgaan, hoeven we allemaal niet meer naar school? Zitten we zelf vol ezelsbruggetjes van Henny. Ja, en dat meteen je huis of wat? Nou, ja, ik vind het wel uitweiden, want het zijn de schaapjes uit de weide. Ja, ik vergeet het ja. nou ook niet meer. En 11 en 30, 11 provincie en 30 hoofdsteden. Dus als er iets uh, met de postkoets rondgebracht werd... Dan ging het eerst naar die elf, naar die elf uh, provincies en dan naar die dertig oh. hoofdsteden. Dus het ging allemaal op zijn elf en dertig. Nee, nee, nee, maar kijk, dat zijn ezelsbruggetjes die, uh, die voor altijd blijven hangen. Ja, dat zijn, dat zijn ook gewoon leuke dingen. Je moet het gewoon ook leuk vinden. Nou, dat is ook ik zo. Ik heb mijn jaar huis in school gehad, maar ik had eigenlijk de hersens om uh, hoger op te gaan. Ja. Nou, de denk, je, <laughs> hey? denk je, Henny Nee? Denk je? Ja, <laughs> ik bedoel, wij moesten met 14 jaar ervan van werken. Ja, ja, ja. Nee, dat uh... was toch alleen maar, mooi. Maar vind je het jammer dat je dat hebt moeten missen? De scholing? Ja. Ja. ja. Heel erg. Ja, ik kan me voorstellen. Maar goed, ik ben later nog twee jaar op de Avondmühle geweest. Maar ja, dat was ook niet voltaal. Want je moest natuurlijk wel aan werken. Ja, en dan ook nog school erbij. En dat was ja, waarschijnlijk ook best wel hard, hard werken. Het was nu pretpakket, ja. hoor. Nee, wij hadden elf. Uh, wel, nou, dat is wel 11 zakken. Dat ging niet jaar. op zijn 11 en st Ja, dat ging, Dat ja. was hard werken. Ja, zeker weten. Nou, dan moeten we toch even de werkloosheidskwestie... uit, uh, uit de wereld kunnen helpen. Dat we dat in ieder geval ja, nog even meepikken Ik Ja, dat wel iemand die dat nog wel weet. Maar ik even voor mij, hè, want uh, ik kan me voorstellen... stel nou, je wil niet werken. Dus je ja. wil bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mensen die thuis willen blijven bij de kinderen... Of uh, uh, kunstenaars die ooit hopen door te breken. Of uh, mensen die gewoon niet van werken houden. Dan ben je dus werkloos. Ja, dat, dat, is, dat is nou juist de vraag. Ben je dan werkloos of werkeloos? Ja, ja. Je weet maar niet welke vraag, welke is. Ben je maar... dan werkloos of werkeloos? Dat is juist het dat verschil ertussen. Ja, ik had het echt nog niet gehoord. Maar 0800-1121... Ja, als iemand dit eventje, deze kwestie eventjes uh, uit wil leggen, dan zou dat fijn zijn. Ja, komt. ik uh, al een paar jaar op zoek. Nou, dan moeten we het vannacht kunnen oplossen. Ik doe mijn ja. best. Oké. Okay, Dankjewel, Henny. Dag. Dag. 0800 121 Huip? Ja. Hallo. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Ik heb twee antwoorden en één vraag. Zo. Dus, de, uh, zo schiet het niet op. Hè? Als je alle vragen die openstaan meteen al na 15 minuten gaat beantwoorden, dan, uh, ja, nou ja. dan kan ik naar huis ja, om ik half eerst te drie. Vanaf het, vanaf het begin. En eerst wordt die vraag gesteld over september, enzovoorts. Nou, daar weet ik het antwoord op. Ja, nee, en als je alles maar weet, dan kun je ook niks aan doen. Ja. Ik dacht dus te luisteren omdat ik zelf een vraag heb. Nou, we doen eerst antwoorden. Oké, okay. ja. um, nou, het, het eerste antwoord is heel erg simpel. In de Romeinse tijd begon het jaar, met, was de eerste maand van het jaar was maart. Nou noem dat maar simpel. Nou, heel simpel. En dan is de zevende maand september. Eh, is het dan niet heel onlogisch dat we oud en nieuw vieren tussen december en januari in? Nee, nou dat was in die tijd ook niet zo. We... In de Romeinse tijd, wij hebben dat ingevuld, dat is de christelijke jaartelling. En in de Romeinse tijd, die is voor Christus begonnen. Dus toen hadden ze een andere jaartelling. Ja, en toen begon het jaar op Mars. In de eerste maand was Mars, oftewel maart. En de, en de zevende maand was dan september. Dat klinkt heel leuk. Het jaar begon op Mars. Ja. En de zevende maand was september. En de tiende maand was december. En de elfde en de twaalfde waren wat we nu januari en februari noemen. Nou, dan dat, zijn we daar ook dat, weer dat, uit. Dat is dus de jaartelling, van, de voor-christelijke jaartelling... zal ik maar zeggen, uit de Romeinse tijd. Nou, en doe dan uh, het werkloos en werkeloos verhaal ook nog nou. maar even... Nou, dat is dat. Ik ben geen Nederlandicus, maar volgens mij is werkloos iemand die geen werk heeft. En werkeloos betekent ik sta erbij zonder er iets aan te doen. Ik ah. kijk werkeloos toe. Er gebeurt ergens iets en ik kijk werkeloos toe, ik grijp niet in. Maar dat is nog niet het antwoord op het vrijwillig en het onvrijwillig, en dat zou ik niet weten. Nee, nou ja, dat is... nee, maar dat zijn in ieder geval. Wel, je zegt wel, je stond werkeloos toe te kijken. Nee, maar dat misschien is dat dan ingrijpen. wel weer zo'n ezelsbruggetje van Henny. Dat ja. als je vrijwillig dus werkeloos ja. bent, dan kies je ervoor dus voor om niets te doen. Het zou kunnen. En dat als je wer gehoord. werkloos bent, dan ben je dus je baan kwijt. Of dat heb je, je geen ja, baan. Ja, Dat is in ieder geval zeker. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik ja. ken werkeloos ook in de betekenis van erbij staan zonder iets te doen. Ja. Goh. Maar eh, nogmaals, ik ben geen Nederlandicus. Dus eh, eh, het kan best dat er nog een andere betekenis achter zit. Nou, dan horen we het vast ook nog wel via ja. 0801121, Maar dit is een heel mooi begin. En dan heb ik een hele intieme vraag. Oh. <laughs> ja. Nou, nee, het, het valt wel weer mee. Oh. Maar... Um, Um, Normaaliter woon ik, dat doe ik dus nu ook, ik ben gewoon alleen en ik woon, ik, ik woon alleen. Dus Vandaar dat ik ook s'nacht dikwijls in bed de radio aan heb staan. Ja, voor een beetje gezelschap. Maar in de vakantie deel ik nogal eens een kamer. Ja. En wat hoor ik dan van mijn, van mijn kamergenoot? Jij snurkt zo. Oh. En die zegt dan tegen mij, jij snurkt. En ik hoor, al zegt die persoon nog zo zachtjes dat ik snurk, dat hoor ik. Maar wat hoor ik niet? Dat ik zelf snurk. Hoe kan dat? Dat je niet wakker wordt van je eigen gesnurk. Ja, ja maar als iemand dus fluisterend tegen mij zegt, snurk niet zo, ben ik klaar wakker. Of als iemand tegen mij zegt, ga op je zij liggen, hoor ik het meteen. Ja. Maar, als ik, maar mijn eigen gesnurk, wat kennelijk erg hard is, daar hoor ik <laughs> niks van. Die kan daar een verklaring voor geven. Dus je slaapt heel licht, eigenlijk? Blijkbaar wel. Ja, want ik hoor zeggen, snurk niet zo. Nee. En wat zijn dat voor vakanties? Dat je opeens een kamergenoot. Oh, dan ga je samen met iemand ergens naartoe. Dan ga ik samen met vakantie. Ah, gezellig. En ik, ga, een... ik, bedoel, ik woon alleen en ik heb, ik heb een, een goede vriendin die nogal eens met me met vakantie gaat. Ah. En maar die ligt heb... dan de halve nacht wakker? Uh, nou, die klaagt daarover. Ja, nee, dat begrijp ik. Dus nou, wa waarom word je wakker van je eigen gesnurk? Of, of niet wakker? Nee, je wordt niet wakker. Ja. nee dus waarom ja. wordt eigenlijk Huip niet wakker van zijn eigen gesnurk? Ja. En iemand anders kan er niet van slapen. Ja. Maar nogmaals, als ik nou heel diep sliep... dan werd ik ook niet wakker als iemand fluisterde tegen me. Hé, hey, hou eens even op. Ik maar word, je, ik... word jij bijvoorbeeld uh, wakker van, uh, uh, als er een auto door je straat rijdt? Nee, want daar ben ik aan gewend. Want ja. ik, woon, ik woon midden in de stad. Dus, maar waarschijnlijk ben je dan ook aan je eigen gesnurk gewend. Ja, misschien is dat ook wel. Maar ik val ook rustig in, mijn, in slaap terwijl de radio aan staat. Ja, daar ben je aan gewend... Maar, ja dat kan, maar, maar waarom hoor ik dan wel als iemand tegen me zegt, hou er eens mee op? Ja, omdat je niet gewend bent dat midden in de nacht iemand jou uh, uh, een beetje ja, loopt maar, te commanderen. Ja, maar ik, ik kan me toch niet voorstellen. Nee. Als ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je je eigen gesnurk, als het hoort, het is dus niet hoort. En wel als iemand zachtjes tegen je praat. Misschien kan iemand me daar toch een, een antwoord op geven. Maar, maar, snurk je altijd? Tenminste, uh, altijd als je als... met iemand op een kamer ligt? Of snurk je alleen altijd als je, je verkouden bent? Oh. In ieder geval als ik op mijn rug lig. Oké. Okay. En, ja. Dat, en uh, nou ja, dat, nogmaals, ik, ik voel me dat af en ik heb al een, een aantal malen, heb ik, dit, ik heb dit nummer al eens eerder willen bellen, maar dan kwam ik er niet door. En nu kreeg ik zomaar voor de allereerste keer dat ik belde, had ik contact. Kijk, je moet gewoon helemaal aan het begin van het programma uh, Blijkbaar. Bellen. Ja, dat is een slimme manier. Um, ja. We gaan op zoek naar een antwoordhulp. 0800 1121. En iedereen die nu ligt te uh, snurken, wordt eens wakker. We hebben je nodig. Ja, ja. 0800 1121. Dankjewel hè. Oké, okay. bedankt. Fijne uitzending verder. Ja, dankjewel. Jij ook, natuurlijk. Ja. Ja, dag. Dag. Ankie. Hallo. Hallo. Hallo. Ik heb denk ik ook, ook een antwoord op werkeloos of werkloos. Oh, mooi. Nou, volgens mij heeft die meneer die we net van de, uh, hoorden... heeft hij gelijk, hoor. Want werkeloos, dat is wanneer er iets gebeurt... En je staat erbij, ik, keek ernaar en ik, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja. En je doet niks. Mm -hmm. Werkeloos. Ja. En werkeloos is uh, iemand die uh, zonder werk is. Ja, het klinkt inderdaad heel logisch, En Maar volgens mij hebben ze nu alles over één uh, kam geschoren hoor. Ja, kijk je tegenwoordig werkloos toe? Ja. En ben je werkeloos? Ja. Nee, nee, maar nee. Nou, werkeloos of werkloos. Ik weet niet of, mij... het nou, of het tegenwoordig wel mag, hoor. Volgens mij mag je niet zeggen, ik ben werkeloos. En volgens mij mag je ook niet nee. zeggen, ik kijk werkloos toe. Nee, nee. Als ik nu, als ik nu in het woordenboek kijk, dan staat werkeloos ja. achter werkloos. En het zijn dezelfde betekenissen. Maar ik heb vroeger ook geleerd dat je werkeloos toekijkt ja. naar een gebeurtenis. Ja. En uh, zonder werk zit is werkloos. Nou, dan gaan we het gewoon voort en allemaal weer goed doen. Nou, ik moet altijd zo. Ja, nou ja, dan uh, hoe, hoef jij in ieder geval je best niet te doen. Dankjewel, Anki. Nee. Oké, okay, alsjeblieft. Goeienacht. Tot ziens. Doeg. Dag.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 Op lekker, lekker, Al het gezeur van gato. E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 Klopt dus eigenlijk niks van. Het zou dus eigenlijk koos werkloos moeten zijn. Alhoewel het vrijwillig was en hij er dus werkeloos bij zit. Dus dat klopt dan weer wel. Hmm. Klein orkest in ieder geval. En die waren in die tijd bepaald niet werkloos. Werkloos. Werk wer wer werkloos. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen... en zo dadelijk ook weer met je antwoorden natuurlijk. Yvraim. Ja. Hallo. Goedemorgen. Sir. Hi. Goedemorgen. Um, ik heb nog een aanvulling op de, op de kalendervraag. Yeah. Um, ik ben Joost, we hebben zojuist het uh, Joost Nieuwjaarsfeest gevierd. In de zevende Joodse maand van het jaar eigenlijk. En um, dat komt ook wel een klein beetje overeen met de Romeinse kalender. Yeah. Want onze eerste maand Nisan komt overeen met, meestal is dat in maart. En uh, het heeft te maken met een meningsverschil in, um, in de religie. Sommige uh, geleerden zeiden, ja, de Joodse, Joodse jaartelling begint bij de uittocht uit Egypte. En die is in de maand Nissan heeft, die heeft plaatsgevonden. Um, um, Anderen zeggen, nee, het is het begin van het Joodse jaar. En dat is eigenlijk de maand Tishri, 1 met 2 Tishri. Um, dat is de zevende maand van het Joodse jaar geworden. En dat komt overeen met september. Kijk, maar even, want jullie uh, vieren dus in maart het, uh, het nieuwe jaar? Nee, we vieren nu het nieuwe nee, jaar. Nee, in september, heb je net gehad. In september, ja. Ik um, vind het wel uh, verwarrend het allemaal. Ja, het ja. heeft natuurlijk weinig met september te maken... maar het heeft gewoon met de Joodse jaartelling te maken. Wij hebben een zonnejaar en het, de Romeinse kalender heeft een maandjaar. En daar ligt het verschil of de overeenkomst. En het ligt meestal een maand uit elkaar en dan hebben we hebben ook het schrikkeljaar. En een schrikkelmaand uh, met een extra maand in eentje in de vier jaar. Poeh, ik vind het voor, voor, uh, voor kinderen al zo lastig om dat allemaal te begrijpen... dat januari, februari, maart en die weken en de dagen en dat soort dingen. Maar als je dus dan een Joodskind bent, dan komt het er allemaal nog eens een keer bij. Daar komt het een keer bij, ja. ja. En, dat en heb, je dat, heb jij dat als kind allemaal moeten leren? Ja, ik heb het als kind mee van huis uit meegekregen... En als je het van huis uit meekrijgt, dan is het heel makkelijk. Ja, want dan heb je de, de feestjes. en, uh, ja. en um, de, de hele Joodse jaartelling. die heeft ook te maken met. met als het ware met de oogstjaar. met het kalenderjaar. met de jaargetijdenjaren. Dus het heeft allemaal heel vaak. met, met oogstfeesten te maken. En met de Oostfeesten die, die uh, oogstoffers hadden. En um, um, zo zit eigenlijk de facto de hele Joodse ja, uh, kalender in elkaar. En de Romeinse kalender die is daarvan afgeleid. Maar hoe hebben jullie het nieuwjaar gevierd? Hoe doe je dat? Met een appeltje met honing, onder andere. Niet waar. Uh, <laughs> dan zit je met z'n allen en dan krijg je een appeltje met honing. Uh, ja. En hoe ja, krijg je dat het dan? Het is, het is zo dat de, um, het Joodse nieuwjaar is iets heel bijzonders, want we reflecteren terug... We kijken terug naar een maand af van tevoren van wat heb je het afgelopen jaar niet goed gedaan? Wat heb je uitgehaald? Wat heb je verkeerd gedaan? Hoe heb je gezonder? En je begint heel langzamerhand, de maand voor, het, voor, het, voor de maand Tishri, dat is de maand Ello, yeah. euh, begin je dus na te denken over je zonde. En eigenlijk begint het nieuwe jaar met een soort een stukje zondebeleidenis. ...en uh, je voor te nemen dat je nog een heel goed jaar gaat, zult hebben... ...en ook in religieuze zin. Dat je probeert zo weinig mogelijk fouten te maken. En vervolgens het duurt twee dagen. Vervolgens heb je tien dagen, dat heet de tien bekeringsdagen... ...die tot een climax leiden naar uh, de tiende dag van het, uh, van het nieuwe Joodse jaar... ...dat is Yom Kippur, grote bezoendag... Ja. Waarbij je de hele dag in de synagoge bent, op een groot gedeelte van de dag. waarbij je 25 uur vast, niet eet en niet drinkt. En daardoor toch op een iets hoger niveau komt, geestelijk gezien. En je probeert uh, je zonde te vergeven tegenover God. En, en doe jij dat ook? Ja, dat doe ik uh, ook. Ook die 25 uur vasten? En, uh... ja, ja, de meeste... Joodse mensen houden zich aan die ene dag van het jaar. Dat is de belangrijkste dag die wij kennen. Vergelijk met kerst, laten we zeggen. Maar alleen het heeft een andere, een andere insteek. En uh, ook als mensen niet religieus zijn of niet uh, religie religieus geëngageerd zijn, houden ze zich toch meestal aan die dag, worldwide. Ja, ja, ja. Nou, leuk om, uh, om mij er ook nog eventjes in in te wijden. Ja, alsjeblieft. Dankjewel daarvoor. Leuk dat je even belde. Graag gedaan. Een goede nacht nog. Een leuk programma. <laughs> Dank je. Dag. Dag. Dag. Meneer Van den Broek. Hallo, met Van der Broek. Ja. Hallo, Van der Broek. Um, hi. <laughs> Charles Van den Broek, dus het is eigenlijk Charles. Um, ik heb ook een aanvulling op de kalendervraag. Ja. Het is zo dat uh, inderdaad de Romein, het Romeinse jaar met uh, maart begon... En het was Julius Caesar die dat uh, veranderd heeft. Ja, die had, wat was het nou? Hij voerde een kalenderhervorming in om een betere ja. verdeling van het jaar te krijgen. Want het jaar, dat liep niet meer gelijk met de seizoenen na uh, een aantal eeuwen hebben gedaan. Die uh, Romeinse kalender, die ze hadden. Ja, grappig is dat hè, dat je daar op een gegeven moment dan komt. Ik vind het gaat en, niet goed dit. Het is, het is herfst, en, maar het is uh, 36 graden. En toen heeft Caesar de kalender omgegooid. En de laatste twee maanden. Januari en februari. Dat zijn de afsluitmaanden. Januari is genoemd naar de god Janus. De tweekoppige god die vooruit en achteruit keek. Oh. Die heeft hij naar voren gehaald. Ja. Yeah. En, um, Dus het heeft niet direct met een christelijke kalender te maken, dus. Wat een eerdere beller uh, zei. En, um, nou ja, het verhaal gaat dan ook dat uh, Mars uh, daarover zo kwaad was... dat hij uh, daarom César uh, liet vermoorden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen als je altijd de eerste maand bent geweest. Het is niets meer dan uh, <laughs> uh, billig, toch? Wat? Een, uh... ik, zou, ik zou het ook doen. Ja, maar het is wel grappig dat we dus uiteindelijk dus nu... De, dat onze laatste vier maanden eigenlijk 7, 8, 9 en 10 heten. Dat is toch grappig? Hey, ja. Dat ze, ja, ja, dus... dat ze niet uh, tegelijkertijd bedacht hebben, nou weet je wat, dan noemen we die maanden ook anders. Uh, ja, dat, uh, waarom ze dat niet gedaan hebben, dat ja. is uh, nooit helemaal opgehelderd. Maar het feit blijft dat die namen dus zijn blijven hangen. Op uh, uh, de enige maand die een andere naam heeft gekregen sinds die tijd is Augustus. Die uh, na de eerste keizer van het Romeinse ja. Rijk is genoemd. Hoe heette die eigenlijk voordat die Augustus heette, de maan, niet de uh, mens? Uh, die heette toen uh, uh, de... Uh, even denken hoor. Uh, nou, ja, <laughs> ga je met je paraten kennis. Het uh, ja. uh, was, dus, uh, uh, was de zesde, de vijfde maand was het dan van de oorsprongen. Nee, de zesde. De zesde. Uh, de zesde. Ja. En uh, dus dan heette die de uh, sekstes. Ja, dat vind ik ook een rare naam voor een maand. Nou ja, ja dat vind ik, Dan ben je jarig op negen seksters. Ja, dat vind Ooit ik. Ooit was iemand dat. dat? Ja, vind ik. Vind ik augustus toch en ben mooier. En er waren meer er ook trouwens. Ja, dat dan... waren een hoop mensen. waren ja, ja, jarig die negende. Ja, <laughs> goed. Nou, ik, uh, ik vind het interessant. dankjewel. Oké. Okay. Charles. En een, okay. uh, een uh, hele fijne uh, maand september nog even toegewenst. Ach ja, en de rest van het jaar ook nog. Ja, de rest van het jaar vind ik ook, de rest van het jaar ook. Het hele kalenderjaar. <laughs> ja, en, en heel veel okay. plezier ermee. <laughs> Doe. goeienacht. Okay, 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Uh, nader? Ja hoor, Hallo, goeienacht. Hallo. Hallo, wat kan ik voor je doen? Eh... Uh... Over die vraag over de kalender. Ja. Uh, het antwoord ligt iets van 5000 jaar oud. Het begint uh, bij de oude Perzen. Toen hebben ze de, de kalender gemaakt. En, en uh, de geloof bij de, bij de Perzen. En die, die nog steeds. Uh, die worden ook gevierd. onder de naam Norus. Het is in 21 maart. Maart is die lente en het begin van de lente is gewoon het begin van de leven op aarde. En dat is het, daarom is die eerste maand maart, begin van alles. En dat, dat vieren wij nog eens in Iran. 21 maart is die gewoon Noorders en dat vieren wij en, en dat vieren wij al 5000 jaar. Dus dat is het antwoord. Nou, hartstikke bedankt, Nader. Geen dank. Voor de toevoeging. Dus Alleen later is die natuurlijk die, die kalender door, door, door de kerk veranderd. En uh, daarom die, die is die verwaring weer gekomen. Nou, we hebben nogal uh, wat uh, herkalenderings gehad, geloof ik. Ja. Het is nogal eens Maar in Noorden wordt ja. het nog eens gewoon in Iran en ontgevende de landen. Bij, bij de Koerden, en, en bij Afghanistan en in Tajikistan. In heel veel landen wordt het gewoon geveerd. En uh, dat, dat geloven wij gewoon nog eens dus. Ja. En uh, ik, gewoon, ik nodig ook mensen uit op 21 maart. Als je oh. kijken op uh, uh, Iraanse feesten in, in, in, uh, in, in Nederland. Die ja. zijn ook uh, rond 21 maart allemaal over Noord's. Dus iedereen is welkom. Kunnen ze gewoon uh, van dichtbij zien waar uh, over gaat. Ja, maar mogen wij wij als uh, uh, mogen wij zomaar naar een Iraans feest? meeste zijn gewoon open. Dus wat leuk. Bij, bij de bij de nieuwjaar er zijn heel veel open feesten waar iedereen gewoon welkom is. En wat gebeurt er dan? Gewoon feesten, dansen, eten, drinken. Oh, Dat en eh, of we de nieuwjaar zeg maar hopen voor, voor elkaar. Ja. zeg maar de beste hopen voor elkaar en. en, en. Dat soort dingen, wat, wat uh, iedereen doet uh, bij, bij de nieuwjaar. Nou, dat klinkt gezellig. Dankjewel. Geen dank. help uit Oké, hetzelfde. Dag. Dag. 0800-1121. Anja? Anja? Hallo? Anja? Hallo. Hi. Heet je geen Anja? Ik heet Antje. Antje, nou bijna. Ja, bijna. Antje uit Rijsruin. Ja, wat Top kan... Het? Ja. Nou, ik kan um, licht uh, nogal eens naar de lucht te kijken als ik zo niet slapen kan. Oh. En dan zie ik altijd een grote komeet. Het is geen komeet, het is volgens mij een satelliet. Oh. En uh, ja, die heeft, uh, die be hij beweegt langzaam, zo langs mijn raam. En dan opeens is die weer uh, verdwenen. Het moet natuurlijk wel een heldere, heldere nacht zijn, want anders dan zie je het niet. Nee. Um, hij, hij beweegt zich langs voort en dan zie je op een gegeven moment dat hij spritten heeft. Ja. Dus denk je nou het is gewoon een, een, een komeet, maar dan zie je dus dat hij ook wat, ja, wat, wat spritten heeft, zou je bijna kunnen zeggen. Dan ja. denk ik, waar gaat hij nou naartoe en wat doet hij nou? <laughs> ja, dat is toch wel een vraag die je dan bezighoudt. Ja, dat begrijp ik als je hem voorbij ziet komen. Ja, dan denk je. Ja. ja wie zit, wel, wel, wat is dat voor een jongen? En Wie, wie zit daarin? En wat, nou, er zal wel niemand in zitten, natuurlijk, want dat kan haast niet. Maar is dat er dan maar eentje die over het land gaat? Of zitten er meer? Is die voor, ja, is die, is die voor, voor het wegennet? Voor de telefoon? Ik weet het allemaal niet. En dat is dus mijn vraag. Nou, ik vind het echt een ontzettende goede vraag. Is het zo? Ja. Ja, en volgens mij ja. zijn het er een heleboel hoor. Ja, ja, ja, maar, ja, maar welke zie jij? En wat is die aan het ja, doen? welke zie ik dan? Ja. En het is altijd in het weekend, of op de zaterdag of op de zondag. Oh. Het is altijd diezelfde route. En je weet dat het ja. geen weekend is, hè? Nee maar, oh. nee, maar dan zit je er niet, dus dan kan ik niet bellen. Nee, nee, precies. Oh, oké, okay. het is niet dat je hem nu zag. Ik zie hem nu niet, nee, nee ik weekend. zie hem nu niet. Okay. En nee, ik heb wel eens gedacht hoe moet ik daar nou achterkomen, hè? Ja. En toen dacht ik ineens aan jullie programma. En nou ja, dan, dan denk ik, nou, ik ga het toch maar een keertje doen. Ja, het houdt houd je dan. Omdat je denkt, ja, ben ik nou wel wakker strakjes, of niet? Ja. En, ja, ook dat nog, hè? Ja. En ik, heb ook, ik zit ook al een uurtje bijna, nee, nog niet, hoor. Ik zit uh, vanaf twee uur aan de telefoon. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wil toch wel even weten. Ik wil ja. het gewoon weten. Nee, dat begrijp ik. Ja. En daar zijn we en voor. En hij beweegt, want mijn raam beweegt niet. Hij, hij gaat heel langzaam, uit ja. mijn zicht. Ja. Dat moet hij doen, dat moet die satelliet doen, want mijn raam beweegt niet. Nee, nou dat weet je nooit helemaal zeker. Maar dat is toch <laughs> de kans is vrij groot dat je raam inderdaad stilstaat. Ja. Ja. Nee, ja, nee, daar ja. zit wat in. Uh, ja. Nou ja, ik, ik ga voor je op zoek, want er zijn ongetwijfeld mensen die dat weten. Ja. En, uh, en die gaan onmiddellijk dan bellen naar 0800 1121, en dan krijgen we even een satellietupdate. Ja, dat is heel goed hoor, want dan kan ja. ik in de weekenden tenminste wat rustig slapen. Nee, dat begrijp ik. Zal ik proberen om het even snel te regelen? Nou, was dat zo kunnen? Kun je, kun je, je erna slapen, hè? Ja. Ja, oh, ben moe. Ja. Oké, okay, meteen bellen nu als je iets van satellieten weet. 0800 1121. Dankjewel, Antje. Goed zo. Dag. Hoi. Dag. Sleeping satellite is dit. I blame you for the moonlit sky en the dream I I blame you. Tasmin minardje was dat. En die had eigenlijk maar één hit, dat was deze, Sleeping Satellite. Daarvoor kreeg ze een Brit Award, dat is een prestigieuze prijs in Engeland. En ze heeft zelf altijd gezegd, ik bewaar hem in het keukenkastje... en ik gebruik hem eigenlijk alleen nog maar om noten mee te kraken. Dat vind ik wel zo grappig. Nou ja, het liedje heet Sleeping Satellite en dat was naar aanleiding van het verhaal van Antje... die in het weekend altijd een satelliet ziet en heel graag wil weten... wat die specifieke satelliet nou eigenlijk doet... We zijn het een heleboel volgens mij. Maar ja, ik, ik weet niet of daar een schema van is. Dat je een beetje kunt, kunt weten. Ik had natuurlijk moeten vragen ook waar ze woonden. Dat ben ik vergeten. Nou ja, stel ergens midden in Nederland. Wat zijn dan zoal de satellieten die je ieder weekend weer voorbij kunt zien uh, komen? 0800 1121. Kees, goedenacht. Goedenacht, Kees Parijs, inderdaad uit Leiden. Dag. Ik heb een aanvulling over het begrip uh, onvrijwillige werkloosheid. Ja. Uh, dat begrip is afkomstig uit de werkloosheidswet van 1949 Zo. en daarvoor uit de werkloosheidswet van 1917. Die wet die stelde als voorwaarde om een uitkering uh, op grond van die wet te kunnen krijgen, uh, dat je dat de werkloosheid onvrijwillig was. Alleen dat begrip onvrijwillige werkloosheid dat is niet meer teruggekomen in de werkloosheidswet van 1986. Die spreekt over niet verwijtbare werkloosheid. Wat is dus denkbaar dat je vrijwillig werkloos wordt, doordat ja. je bijvoorbeeld uh, je genootshert ziet ontslag te nemen als gevolg van intimidatie van je kant van je baas, waar uh, ja, bij je werkgever niks aan valt te doen, uh, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon. Dan ben je als gevolg van zo'n ontslagname vrijwillig werkloos, maar dan is die werkloosheid toch niet verwijtbaar. Goh, dus nou, dat, dat, dat, over dit voorbeeld kunnen we nog wel even discussiëren, maar ik begrijp een beetje het systeem. Ja. Maar ja. Um, oké. Okay. Maar tegenwoordig kun je dus zeggen... werkloos is zonder werk en werkloos is niets nietsdoend. Ja precies. ja, precies. En dat begrip onvrijwillig... dat is dus uit een oude werkloosheidswet... die inmiddels niet meer van kracht is vervangen door een andere werkloosheidswet... waar een ander begrip wordt gehanteerd. Ja. En dat, en dat was, uh, en dat was en natuurlijk... dat is dus het begrip niet verwijtbare werkloosheid. Maar dat was natuurlijk in de tijd dat uh, uh, Henny de uh, taalkursus deed. Vijftig ja, jaar geleden was dat nog een, precies, uh, een item. Precies, was die wet nog van toepassing. Want die wet die heeft gegolden van 1949 tot 1986. Ja. Nou, dan, uh, dan is het volstrekt duidelijk. Kan ik daar ook weer een vinkje zetten. Mag ik je daar ja, hartelijk hoor. voor danken? Graag gedaan. Oké, okay, fijne nacht nog, Kees. U ook. Dag. Jasper. Ja, hoi. Moet hoi. ik 12,50 euro betalen voor de nachtzuster al of niet? Of gaat het pas per 1 oktober in? Ja, per, per 1 oktober en dan uh, ook 97% BTW. Hé, <laughs> hey, over, die, over die satelliet? Ja. Uh, ik, ik ben bang dat het inderdaad de ISS is. Oh, die ligt op 300 kilometer hoogte boven onze aarde. En die krijgt een klein streepje zon vaak mee. En er zitten inderdaad mannetjes in. Ja, ze, ze hebben nog, nog gelijk ook. Ja, en dat is de beste die je kunt zien, hè? want dan kon je naar André zwaaien. Ja, want het, kijk, het, het, het Space Station is een van het grootste object... wat we in de ruimte hebben hangen. Dus ja, die satellietjes die, die, die, die, die, die vliegen om de aarde. En voordat je het weet, knip je één keer met je ogen... en dan zit hij alweer aan de andere kant. Maar de ISS die gaat heel langzaam... Oh, nee. En ik, ik, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat, dat uh, het, door het licht van de zon wordt het verlicht uh, op 300 kilometer hoogte, waar al mijn grote vriend André Kuipers in zat. En er zitten mannetjes in, ja. Dus ik kan rustig gaan slapen, want het, uh, dat lampje dat wordt... Uh, <laughs> ja... Maar het is geen lampje, het wordt beschenen dus door de zon. Oké, okay, maar de ISS die uh, is. Want je hebt natuurlijk je hebt allerlei verschillende soorten satellieten. met allerlei verschillende soorten functies. Maar de ISS die is, die is puur voor onderzoek en, en, en testen, toch? Of, uh, ja, heeft hij ook nog een communicatiefunctie? Maar die, maar die is bemand. Ja, precies, want er zijn mensen die daar allerlei onderzoek. Dat is ook wat andere Kuipers, dol op onderzoekjes was die. En wie wil ook niet vergeten? Was ook dol op onderzoekjes. Ja. Ik heb zo gelachen. Ik zag laatst een fragmentje van dat iemand hem daadwerkelijk meneer Wokkels noemde. Wokkels, ja. Ja, iemand die zich versprak. En, en, en, iemand, het, ja, zit afkort, dan krijg je Wokkels. <laughs> ja, maar die zeggen dus die, waarschijnlijk zat hij het hele dat gesprek al te denken... ik moet hem niet Wokkel noemen. Ik moet hem niet wokkel. Het is niet grappig om hem Wokkel te noemen. Dank u wel, meneer Wokkels. Ja, en nog een kopje koffie, nog een kopje koffie, nog een kopje koffie. Om scherp, scherp te blijven. <laughs> ik moest er heel hard om lachen. Goed. En ik moest niet. Ik vind het leuk dat jullie het nog niet gehad hebben over het woord werkzoekende. Nee, omdat het er helemaal niets mee te maken heeft, natuurlijk. Nee, maar een, een werkloos, het is een, een. werkeloos of werkloos is een negatieve benaming van iemand die zonder werk zit. Daarom noemen ze het nu een werkzoekende. Ja, maar niet iedereen die werkloos is, is ook werkzoekende. Ja, en nou het ja. is niet zo dat als je. Uh, niet werkeloos toe wilt kijken... dat je dan een werkzoekende bent. Ja, maar dan, dan hebben we het over een spreekwoord, hè? Ja. Werkloos toekijken, dat is, dat is iets anders. Nee, werkeloos. Wer, ja, ik, ik, ik zat bijna te denken werkelijkloos. Of werkelijk... Ja, of een werkeloos. beetje loos toekijken. Ja, dat kan ook ja. nog. Hey Jasper, nou, bedankt. Vraag, ik ja. heb nog een vraagje. Oh, vertel. Uh, ik ben blij dat, dat ze nu in plaats van koendersakkoord nu lenta zeggen. Ja, nu het herfst Want is. Want ik werd daar knettergek van. ja. Ja, daar waren ja. meer mensen niet over te spreken. Nee, en, maar dit is en, en geen en, vraagje, Jasper. En enthousiast, zeg je enthousiast. En het is Olympische Spelen in plaats van Olympische Spelen. Dat, dat soort dingetjes gaan door mijn hoofd. Hè. Ja. ja, je bent er maar, maar druk mee. Een, maar krijg ik dus wel een eindjaarrekening uh, van dit gesprek? Uh, dat denk ik wel, ja. Uh. En dat kan oplopen, want je belt nog alles. Oh, dus het kan maar... prijzig worden. Maar ik heb 30% korting. Is Jasper, probleem. we moeten hier geen grapjes over maken. Want dan willen mensen niet meer bellen omdat ze denken dat het niet gratis is. Het is gewoon gratis 0800-1121. Ja. trusten, Jasper. Ja, dag. Zwaantje. Ja, hallo. Ik heb hallo. nog een aanvulling op die uh, kalendervraag. Ja. Uh, toen, in de tijd dat de kalender nog op 1 maart begon... Ja. Daardoor is de schrikkeldag op 29 februari. En niet op 32 december. Oh. Natuurlijk. Want dan moesten we het natuurlijk aan het eind van het jaar goedmaken. Ja. En ah, anders is het heel stom dat het na twee maanden... dat we opeens de administratie pas op orde gaan brengen. Precies. Goh, leuk, zwaantje. Oké. Okay. Vind ik het leuk dat je daar nog even over belt. Ja. Dank je wel. Dat wist ik dan weer niet. Dat vind ik leuk om te weten. Irene. Ja, goedendag. Hallo. Ik ben al weken bezig om te bellen en ik, uh, ik heb nu al vanaf het begin van het programma heb ik nu, uh, gebeld. Ik Dat is de manier, hè? Waar zit ik nou uh, aan, aan, aan een mobiel telefoon? Ah. Even voor de mensen die ook dat probleem hebben, want ik hoor het wel vaker, dat die lijnen... Kijk, we hebben gewoon maar twee telefoonlijnen. En op de ene telefoonlijn heb ik jou nu aan de lijn. En op de andere bellen gewoon de hele tijd mensen. Dus als het nou niet lukt om erdoor te komen en je weet een antwoord op een vraag... of je hebt een hele leuke vraag, mail me dan even als je de beschikking hebt over de computer... en niet in je, in je bed ligt, wat ik me ook wel weer kan voorstellen. Maar mail me dan even op nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. En dan bel ik gewoon terug. Dan hoef je het niet 7800 keer te proberen. Maar goed, ik kan, ik kan me ook wel voorstellen... Ik ben al bijna een uur aan het wachten. En het ja. verschillende is, ik ben al weken met dezelfde vraag... en jullie doen niks anders dan deze avond de vraag al beantwoorden. Nou, wat een toestand. Ja. Ging het over satellieten? Ja. <lacht> <lacht> ik baal als een stuk. <lacht> Eerlijk, je had gewoon dezelfde vraag als Antje. Nou, ongeveer. Ik heb, uh, een, er zitten zoveel satellieten, hè? net als dat is de, al dat plastic in de zee. Ja. Uh, daarboven. En uh, nou, op een gegeven moment komt er de zon er toch niet meer doorheen. Dan staat het toch allemaal terug. Die zon zit er toch boven? Ja. En dan wordt het toch iedere keer teruggestraald. Uh, dat dat ja... de zon, oh, Nee, zonder te boven. <lacht> nou, en op een gegeven moment is het toch. We zouden veel meer schaduwen moeten hebben, wil je zeggen. Want er, er zijn allemaal stukjes. <lacht> Nou, ik vind dat... Het... Ja, maar op een gegeven moment is het, is het toch het is daar zo druk? Ik was foto's gezien inderdaad. Ja. Dat, dat, dat, Duizenden al, uh, zijn het er. Ja, ja. ja. ja hartstikke, maar, hartstikke druk. Maar ze zitten wel allemaal op verschillende hoogtes. En je moet niet ja, vergeten... toch. Nee, maar je moet niet vergeten, als je op de aarde staat... en je gaat de ruimte in... dan wordt de ruimte, zeg maar, steeds groter. Ja, maar als je dan ziet wat er allemaal rondzweeft... En dat stuit allemaal, die zon, die, die kaast, allemaal al terug. Ja. Nou, dat, dat kan toch niet. En je, hebt, je moet op een gegeven moment... Ja, het is natuurlijk relatief zo klein dat dat niet van invloed is. Maar je zou kunnen denken dat de hele wereld vol met spikkeltjes moet zitten van al die satellieten. Nou ja, dat is wel zoals een foto gezien. Dan zie je dus de hele aarde omgeven met allemaal spikkeltjes, ja. Ja. Dat zijn heel veel. Al, op, tussen heb ik dan al een uur een mobieltje aan. Het staat ook altijd naar boven. Ja, precies. Ja, je, zit, je zit de satellieten nog eens een keer te voeden ook. Ja. ja. Nou ja, ik, ik denk, ik denk dat, het, dat, dat je het moet zien als een miertje. En dat een, mier, een mier, als je een mier in de lucht gooit... dat die dan ook niet echt zeg maar, de zon blokkeert. Ja, maar als een paar miljard erboven zitten... dan, dan, dan Ja, maar zoveel zijn het er toch zo. niet? Het kan hier wel. Nee. Elk land, elke, elke, elke mobielnetwerk, elk, alles. Het is net als dat plastic kalender op de zee. Dat is er ook niet zoveel, maar is wel... Ja, de vergelijking is uh, uh, ik Ja, ik weet het niet, niet hoor. Direct. Dus, dus, dus dat is de vraag, dus hoe kan dat ja, nou? Nee, ja, maar ik ik wil, ik, nu wil ik weten hoeveel zijn het er? Want ik dacht dat het er een paar duizend waren. Maar jij zegt miljard. Dan denk ik denk nou, daar zit nogal... Ik al... weet het niet. Ik heb niet. Nee, nee, ik nee. weet het ook niet. Ik roep ook maar wat, maar, is, maar goed. Ja. 0800 Nee, ik hang niet op. Nee, door, nee, nee. Iedere keer als je 0800 zet, vanaf heden... Dan ga ik naar een ander station. Ik doe het iedere keer uh, elke donderdagavond. Ja. Als het nou honderd keer uit 0800 als stopwoordje gebruikt. Ja. Nou, als één keer in de avond, van de uren daarvoor wordt het ook al tien keer gebruikt. Uh, het is zo irritant. Maar zal ik vertellen waarom ik het erin. doe? Of wil je dat ook niet horen? Ja, als, als stopwoordje. Nee, helemaal niet als stopwoordje. Kom nou, zo ben ik, daar ben ik toch veel te geoefend voor. Ik heb toch geen stopwoordjes nodig? Nee, ik maar doe dat heel keer bewust. Keer is maar mag ik het vertellen of wil je het niet horen? Zal ik het, ja, zal ik het ja, uitleggen? Ik, uh, volgens mij heb je het al een keer uitgelegd. Ja, je, het, het maakt er geen indruk, keer. begrijp ik. Nee. nee, maar het is zo irritant. En, uh, ik, uh, ik ga echt naar een ander station iedere keer. Uh, elke donderavond naar de, naar de vierde keer. Dan denk ik, ja, het is wel leuk. Maar dan is je toch een uur te wachten. Nee, maar Irene, luister. Er zijn heel veel mensen die bellen heel vaak. Hè. Die weten het nummer uit hun hoofd. En die ergeren zich, ergeren zich natuurlijk een hoedje aan dat ik het 150 keer per uitzending noem. Maar er nee, is. Alleen. Nee, er is één meneer nu. Die nooit naar een radiostation belt. Nooit. Die denkt ook, ach, ik ja, die even. Die zit nu toevallig in de auto. Die weet alles van satellieten. Ja, en die belt en die moet dan een uur in de wacht, staat ja, die kans is er wel. Die kans is er wel. Maar die meneer die zit in de auto. Die denkt. Ik weet het. Ik weet hoe het zit met satellieten. Waar moet ik naartoe bellen? En dan als ik ja, dan, dan pas een ik uur het later. Het is genoeg. Nee. Nou, het half uur. Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, Irene. Want die ene meneer die alles weet, en dat zijn juist de mensen. Er zijn zoveel nee. mensen die, die deskundig zijn op één gebied. Dus die voelen maar zich mensen... nooit. En dan zitten ze een uur in de wacht, net als ik, want ik heb vanaf maar het begin van... Bedankt, Irene, luister ja. nou even naar me. Mag ik het nou even <lacht> uitleggen, of niet? Want je luistert ja, niet ik... eens. Je bent zo boos, wat ik begrijp. Maar laat ja, maar, het me ja, nou ik uitleggen. Ik hoor het ook al drie keer. Nee, maar laat het me nou uitleggen. Mag ik het ja. uitleggen? Nee, ja, maar waar hoort. Nee, liever niet. Maar... Nee. nee, die ene meneer, die alles weet van satellieten, die wil ik... Eh, of, er zijn zoveel mensen die verschrikkelijk veel kennis hebben op één onderwerp. En die mensen bellen nooit, dus die weten het nummer niet. En die mensen die horen nu jouw verhaal, die meneer van die satelliet... die hoort nu jouw verhaal, die denkt, oh wat leuk, ik bel. En juist die mensen met zoveel kennis van zaken... die wil ik zo graag aan de telefoon hebben. Dus niet de mensen die overal over bellen en overal een beetje vanaf weten. Ja, ook natuurlijk, want zonder hen red ik het niet. Maar juist die ene meneer, ik wil zo graag dat hij belt... zodat hij jou echt van A tot Z helemaal deskundig kan uitleggen... hoe het zit met die satellieten. Maar als die een half uur moet wachten tot de telefoonnummer een keer komt... dan gaat het inmiddels... Gaat het al lang alweer over lieve heersbeestjes en over melk en ja. over de politiek. En dan belt hij al lolo, niet meer. Lolo, maar hij zit dan ook een uur aan de telefoon. Dus ik ja, maar het, kan dat is, het is een beetje, je bent een uur aan de telefoon, de maar daarna, zoals Irene. Je, bent een uur aan de, je moet een uur wachten, omdat nou eenmaal heel veel mensen graag eventjes iets willen zeggen, maar daarna heb je ook je 10 minutes of fame op Radio 1. Geweldig. Maar het is niet alleen jouw programma, het is de hele dag hoor ik dat nummer dus, hè. drie, vier, vijf, zes keer. En ook, ook de programma's hiervoor. Ja, maar Ire Irene, het functie. gaat dus om die mensen die, die niet zo bewust iedere keer dat telefoonnummer meekrijgen. Die heb ik zo nodig, dus ik moet wel. Nou, ga dan maar door, maar je hebt wel kans dat ik dan elke avond ja. een ander station moet Nee, dat maken. wil ik natuurlijk ook weer niet, dus we moeten tot een compromis komen nu. Nou. Ik wil dus vragen aan andere mensen wat zij ervan vinden. Ja, alsjeblieft zeg. Dan gaan we de hele nacht gaan we bellen over we wat mensen vinden van, van dat nummer, wat ik nu even niet noem, want het is nu niet nodig. Maar uh, en als ik het nou af en toe afwissel, dat ik dan zeg, zeg uh, 0800 1121... 11 ik hoor het af vanaf 12 uur. Die andere meneer daarvoor ook. En dan zaterdag gaan we ook. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat is gewoon een punt. Ja, dat weet ik. Maar ik zoek een oplossing. Want ik wil zo graag dat die mensen bellen met verstand van zaken. Die mensen die niet de hele avond denken... oh, oh ja, dat nummer, dat weten we nu wel. Maar die denken, hé, hey, interessant, ik bel eens een keer. naar nou, 0800 1121. Laat ze maar. Wat vragen, maar dan ja. uh, hang ik nu op, want ik hang al zo lang. Ja, precies, dat moeten we niet hebben. Er zijn nu andere mensen die denken, hang nou op Irene. Ik hang al een uur. Ja, <laughs> Nee joh, maar we gaan naar het okay. nieuws. Ik moet die twintig seconden toch vol praten. Maar dat lukt me alleen ook wel. Dankjewel, Irene. Oké, okay, daar. En uh, ja, mocht je nou net die ene meneer, of misschien mevrouw zijn... die alles weet van satellieten... zoek dan even op internet het telefoonnummer van Radio 1. Of laat het je door de buurman vertellen en bel me. 0800